Elf uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Hope Hicks, de persje van het Witte Huis, heeft haar ontslag ingediend. Hicks is een voormalig model, ze is 29 jaar. In 2015 trad ze toe tot het campagneteam van Trump... zonder dat ze enige ervaring had in de politiek. Hicks stond bekend als de trouwste bondgenoot van de president... in het Witte Huis, zegt correspondent Arjen van der Horst. Haar ontslag komt een dag nadat ze had getuigd... voor een speciale commissie van het congres...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 Buitenlandse hackers zijn binnengedrongen in de beveiligde netwerken... van een aantal Duitse overheidsdiensten. Volgens media onder meer de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. Bronnen binnen de Duitse veiligheidsdiensten zeggen... dat Russische, hacker, Russische hackers de aanval hebben uitgevoerd.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 In heel Friesland was vanavond een tijdje geen straatverlichting. Ook op Ameland brandden geen lantaarns. De oorzaak van het probleem was volgens netbeheerder Liander een duif. Die was een installatie binnengevlogen die de straatverlichting aanstuurt. Daardoor was kortsluiting ontstaan. Simon Schouten heeft de eerste Nederlandse marathon op natuurijs in Haaksbergen gewonnen. Hij won ook al de vorige marathon die op Nederlands natuurijs werd verreden in januari vorig jaar in Noord-Laren.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 Het weer, vannacht matige tot strenge vorst, het koudst in het oosten. Er staat een matige tot harde oostenwind en daardoor voelt het snijdend koud aan. Smiddags uiteindelijk min 3 tot 0 graden met af en toe zon. Morgennacht, dus van donderdag op vrijdag, vriest het opnieuw matig tot lokaal streng. Overdag meer bewolking, later kan in het zuiden wat sneeuw vallen. Het wordt van min 2 tot plus 2 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Waar het de afgelopen dagen in alle Mies Bouwman terugblikken... maar weinig over ging, was haar stem. Terwijl daar haar grote kracht in school, vertelde ze me een keer. Sterker nog, die stem is bij televisie misschien wel het allerbelangrijkste. Knap of niet knap, dat doet er eigenlijk niet toe, zei ze. Die stem bepaalt of ze van je houden. En inderdaad, als je erop gaat letten, snap je die wet van Mies direct. Probeert u het zelf maar eens uit... Je gaat er direct heel anders van naar de televisie eh, luisteren. Goedenavond, welkom bij Met het Oog op Morgen. Wat gaan we tot twaalf uur doen? Vanaf morgen is Nederland een maand lang voorzitter... van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Een uitzonderlijke positie in een uitzonderlijke tijd... met tal van internationale conflicten. Wat voor rol gaat Nederland als voorzitter eigenlijk spelen... Ik ga er zo dadelijk over praten met Karel van Oosterom... ambassadeur voor Nederland bij de Verenigde Naties. En president Ghani van Afghanistan wil de Taliban erkennen... als wettige politieke groepering en zelfs laten meedoen... binnen de rechtsstaat. Hij hoopt zo op die een einde te kunnen maken aan de oorlog in zijn land. Hoe kun je gewelddadige groepen het beste betrekken... bij een vredesproces? Daar praat ik straks over met de directeur van het Nederlands Instituut... voor democratie. Een organisatie die betrokken is bij vredesbesprekingen... in tientallen conflictgebieden. Maar eerst het nieuws van... Woensdag 28 februari. Voor de tijd van het jaar is het prachtig mooi. Schaatsers konden hun geluk niet op. Toch is het natuureis nog niet veilig. Op veel plekken werd gewaarschuwd. Het is zo onbetrouwbaar. Er zijn ontzettend veel windwakken. Stukken die gisterenmiddag nog open waren... die nu één nacht ijs eroverheen hebben. Je ziet het niet en je bent zo uh, de in Brabant overleed een man van 75 nadat hij door het ijs ging. En ook op andere plekken ging het mis. Gelukkig kwamen de meesten ervan af met een nat pak. Hier dichtbij ging ik er doorheen, maar het was maar kniediep. Daarom durven we hier ook wel te schaatsen. Maar het ijs op zich is wel goed, alleen je hebt de zwakke plekken tussen zitten. Ook een radioreportage maken op het ijs is riskant. Ondervond de verslaggever van Rijnmond samen met de boswachter. Ja, ik kan het even laten horen. Nou, ja, Kom op, ik, ik, ik zet mijn voeten. Wacht even, hou ook even mijn microfoon bij, ja, bij je voeten. Ja, dat gaat hij. Een voet. Ja. Boskenonnen. Hey joh. De wacht In Haaksberg is het ijs wel dik genoeg, want daar werd de eerste marathon op natuurijs gehouden. Manon Kamiga en Simon Schouten bij de eerste. Nee, ik, ik had het me niet kunnen voorstellen, maar het voelt echt heel lekker. Gewoon vol gas en niet meer omkijken. Super ploegwerk en uh, geen makkie, maar uh, mooi dat het zo uh, gebeurt. De nabestaanden van de slachtoffers van vlucht MH17... zijn boos op Geert Wilders. Die is op bezoek in Rusland en wil de banden met Moskou aanhalen. Zeer tegen de zin van de nabestaanden. Rusland uh, is op een of andere manier betrokken bij het neerhalen van MH17. En als je dan dit soort dingen doet... Ja, dan voelt dat als een soort verraad aan de nabestaanden. Ze eisen excuses van de PVV-leider. Als het een kerel is, zou hij uh, erop terug moeten komen bij, uh, bij de nabestaanden. Want hij gaat nu volledig voorbij aan de onmogelijke positie... waarin veel nabestaanden nog verkeerden. Nederland heeft er een prins bij. De buiteneigenlijke zoon van prins Carlos... mag de achternaam van zijn vader gaan voeren. Hugo Klienstra wordt nu Hugo de Bourbon de Parme. Dat heeft de Raad van State bepaald. Ook mag Klienstra de titel prins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 Dus dat is prestigieus en daarmee gaan natuurlijk toch deuren openen. Voor prins Carlos is het minder goed nieuws... denkt de hoofdredacteur van het blad Forsten. Het is een buitenechtelijk kind. Nou ja, dat hoort niet bij dit huis, de Bourbon de Parme. Dus het is een hele pijnlijke kwestie voor deze prins. Dan nog even terug naar de kou. Wie buiten werk heeft heeft werkt, heeft het zwaar deze dagen. Al hangt het er maar net vanaf wat je aantrekt. Ik heb een thermolegging aan en ik heb een joggingbroek aan. kleer aan. Mutsje op. Drie broeken. Lekker handschoentjes, sjaaltje. Twee jassen over elkaar, zo handig. Uh, een soort teletubby Be Ben je de hele dag eens aan te dansen en dan uh, hou je het wel warm. Krageltje aan. Nou, kom bij de hoor. Dat was Nieuws vandaag op Radio en tv En de krant van morgen is alvast voor u gelezen door Marielle Hageman. Brussel had met de EU-plannen voor Noord-Ierland met veel rekening gehouden... maar niet met de beschuldiging van annexatie... De correspondent van Trouw zegt dat deze reactie van de voorstanders... van de brexit als een verrassing kwam. EU-hoofdonderlaar Barnier had bedacht dat Noord-Ierland... een speciale status krijgt. Onderdeel blijft van de douane-Unie en daarmee kan blijven profiteren... van het vrije verkeer van goederen. De hoofdonderhandelaar spreekt na de boze reactie elke suggestie tegen... dat de EU met deze opstelling het Verenigd Koninkrijk wil dwingen... om als geheel bij de douane-Unie te blijven. Premier May zou dan terug moeten komen van eerdere uit. Spraker. Het AD vraagt zich af wat de nieuwbakken Prins uit de Achterhoek... met zijn titel en zijn nieuwe chique achternaam gaat doen. De advoca zijn advocaat denkt dat Hugo Klinstra zijn toekomstplannen niet zal veranderen. Hij heeft keurig zijn VWO afgemaakt en hij doet een technische studie... die, voor zover de advocaat weet, nog niet is afgerond. Maar waarom dan toch die achternaam en titel? Het is zijn vader, hè? zegt de advocaat. Maar of de familiebanden worden aangehaald, lijkt zeer de vraag. Tijdens de inhoudelijke behandelingen bij de rechtbank... wisselden beide geen woord met elkaar, valt te lezen in het AD. NRC schrijft over een verzoeningsbijeenkomst... tussen slachtoffers en daders van terreuraanslagen in Indonesië. Onder hen twee zussen die in 2003... bij een bomaanslag in Jakarta gewond raakten. Ze moeten lachen om de vraag of ze van tevoren nerveus waren. Wrokkig of boos zijn ze al lang niet meer... Wij moslims horen te vergeven, dat hebben we gedaan. Bovendien eten die mannen ook gewoon rijst, net als wij. Een van de veroordeelde terroristen legde uit waarom die aanslagen pleegde. Hij overviel een bank en liet een bom ontploffen in een kerk. De voormalige terrorist zegt dat hij dat deed om moslims te verdedigen... tegen druk uit de Verenigde Staten. Hij kreeg er zeven jaar voor en heeft zijn excuses gemaakt. Zijn slachtoffers waren niet het hoofddoel, ze waren collateral damage. Wie zijn hond stevig corrigeert is vaak ook een strenge ouder. Dat ontdekte een onderzoeker van de Wageningen Universiteit. Ze ondervroeg 500 hondbezittende ouders... Volgens haar worden honden en kinderen die deel uitmaken van hetzelfde gezin... in de regel op dezelfde manier opgevoed. Het heeft volgens haar te maken met de veranderende rol van de hond... zo vertelt de onderzoeker in de Volkskrant. Vroeger bewaakte de hond het erf en groef mollen uit. Nu is de hond een volwaardig gezinslid geworden. Sommige mensen nemen zelfs een hond om te oefenen voor als ze kinderen krijgen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 TV Wonder met If You Really Love Me. Vanaf morgen is Nederland een maand lang voorzitter... van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Een uitzonderlijke positie in een uitzonderlijke tijd. Er komt ontzettend veel op die Veiligheidsraad af. Denk alleen al aan de oorlog in Syrië, maar ook Noord-Korea... dat steeds weer raketproeven doet. En dan is er nog de roep om sancties tegen Myanmar... vanwege mensenrechten schendingen tegen de Rohingya. Ik ga erover praten met Karel van Oosterom ambassadeur voor Nederland bij de VN. Hij zit op dit moment in New York. Goedenavond, meneer van Oosterom. Uh, ja, goedenavond bij u, meneer Verbraak. Goedemiddag bij mij. Zijn dit inderdaad de belangrijkste kwesties... die op dit moment spelen voor de Veiligheidsraad? Ja, ik vind ze bijzonder goed getroffen. Uh, ik kom echt net rennen uit de Veiligheidsraad... waar we een zware vergadering over het verschrikkelijke geweld... bij de maskers hebben gehad in Syrië... Uh -huh. Gisteren hebben we een stemming gehad over Jemen, een resolutie. En uh, ik ben zelf bijvoorbeeld voorzitter van twee comité's die onder de veiligheidsraad vallen. Noord-Korea en Iran. Uh, en Myanmar is een onderwerp waar we het week intensief over hebben gehad. Dus dit zijn de grote crisis van het moment. En dat is waar de Veiligheidsraad over gaat. Ja, hoe bijzonder is het eigenlijk dat Nederland voorzitter wordt van die Veiligheidsraad? Ja, als je kijkt sinds de Tweede Wereldoorlog... is dit um, de vijfde of zesde keer dat wij in de Veiligheidsraad zitten... afhankelijk of je de eerste keer meetelt. Mm -hmm. En de laatste keer dat wij in de Veiligheidsraad zaten... was in het jaar 99, 2000 ja. dus 18 jaar geleden. En je bent gemiddeld één keer in een periode dat je lid van de Veiligheidsraad bent... ben je een maand voorzitter. En uh, we hebben meteen de derde maand uh, te pakken. Oh ja. En wat houdt dat voorzitterschap precies in? Dan kun je op twee niveaus uh, die vraag beantwoorden. Het eerste is heel praktisch als voorzitter. Je maakt de agenda, ja. uh, uh, je maakt je organiseert de besluitvorming en je zit voor. Uh -huh. um, dat is eigenlijk het eerste. Maar vooral wat wij proberen te doen is de eigen agenda die wij als Nederland hebben uh, ook in die agenda terug te laten komen. Noem dus een voorbeeld beter. daarvan? Ja, ik heb er een paar voorbeelden van. Uh, op de eerste plaats, wij vinden het heel erg belangrijk dat we niet alleen kijken naar conflicten, wanneer ze uitgebroken zijn... maar ook wat je aan de voorkant kan doen om ze te voorkomen. Uh -huh. En daarvan vindt Nederland... met onze eigen ervaring met water en met droogte eh, dat de, het verband tussen veiligheid en klimaatverandering... dat we dat echt aan moeten zetten. Nou, dat hebben we op de agenda gezet komende maand. Het eh, tweede voorbeeld is vredesoperaties. We hebben sinds 2013 heel veel ervaringen opgedaan... hoe je eh, in Mali hoe je effectief vredesoperaties kunt doen. En we gaan een groot event organiseren komende maand... waar we daar nou echt die ervaringen die wij hebben opgedaan... proberen uit te leggen aan de rest van het uh, lidmaatschap... om die sterker te maken. En de derde prioriteit die uh, dit kabinet heeft gesteld... is het uh, voorkomen van straffeloosheid. Ja, en uh, iedereen weet dat in Den Haag... Uh, uh, het internationaal strafhof gevestigd is. Den Haag de internationale mm -hmm. stad van vrede en rechtvaardigheid. Dus je kunt als voorzitter ook wel degelijk de agenda zelf be mede bepalen. Ja, dat is bijna letterlijk zo. Hè? Wij bepalen in goed overleg met de 14 andere landen wat er op de agenda komt. Een groot deel van wat op de agenda staat is ijzeren werkvoorraad. Dat zijn de onderwerpen die spelen. Maar je kunt zelf echt accenten zetten. En dat gaan we in nauwe samenspraak met het kabinet gaan we dat doen. Ja, ik neem aan dat Oost-Guta ook elke dag een belangrijk onderwerp is. Hè. Burgers zitten daar tussen twee vuren. Er vallen veel doden. De Veiligheidsraad stemde deze week voor een wapenstilstand. Daar komt niet veel van terecht. Wat doet die raad dan daar nu mee? Nou, het eerste is, uh, u beschrijft goed dat we daar de afgelopen week heel hard aan uh, getrokken hebben. Uiteindelijk hebben we donderdag, vrijdag, zaterdag bijna de hele dag bij elkaar gezeten. Uh, in de ruimte die achter de formele vergaderhal van de Veiligheidsraad is. Dus daar hebben we een plek voor vertrouwelijke consultaties. Mm -hmm. En daar hebben we in ieder geval een overeenstemming bereikt over een resolutie die een uh, vuren oplegt. Ik kom net uit de grote zaal van de uh, Veiligheidsraad zelf... waar ik mijn teleurstelling, mag ik zeggen, boosheid... namens de net uitgesproken... dat partijen ter plekke zich niet aan het staak tot vuren houden. Uh -huh. En dat ligt in sterke mate bij de meest betrokken partijen. En met vele anderen in de raad proberen we politieke druk uit te oefenen... zowel ja. hier in New York, maar zeker ook via de hoofdsteden... op die partijen om zich daar wel aan te houden. En als die partijen dat niet doen, hè, welke opties heeft de Veiligheidsraad dan nog? Um, vooral de druk verder opvoeren. En uiteindelijk uh, bestaan er ook drukmiddelen... die de Veiligheidsraad kan opleggen. opleggen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Noord-Korea met de raketproeven... Uh, waar ik dan in mijn dagelijkse praktijk ook veel mee te maken heb... omdat ik voorzitter van dat comité ben. Daar hebben we een heel groot zwaar pakket uh, sanctiemaatregelen opgelegd. Er wordt ook wel eens gezegd dat het vetorecht... de Veiligheidsraad vleugellam maakt. Hè? Eén lid kan een besluit in zijn eentje tegenhouden. Hoe kijkt u daarnaar? Oh. Um, wat vooral van belang is hoe uh, de Nederlandse regering daarnaar kijkt. En wij zijn een groot voorstander van een initiatief... wat een aantal jaren geleden genomen is door Frankrijk. En uh, dat komt erop neer dat in gevallen van um, uh, grote schendingen van de menselijkheid... grote misdaden tegen de menselijkheid... Uh, zoals in het verleden in Srebrenica of in het verleden in Rwanda... Mm -hmm. uh, er een uh, moratorium zou moeten komen op het gebruik van het veto -recht. Dus een, aantal, een groot deel van het lidmaatschap van de Verenigde Naties is daarvoor. In de Veiligheidsraad is daar een aantal landen met um, uh, daar tegen. Ja. Maar dat, dat gevecht blijven we doorduwen. Maar, maar dat moratorium houdt in dat, dat veto recht dan wordt opgeschort of zo? Dat landen vrijwillig aangaan dat ze niet tegen zullen stemmen als dat soort zaken aan de orde zijn. Ja. Maar als je dat veto recht hebt zou je wel gek zijn om dat weer af te staan. Een land als het uh, Verenigd Koninkrijk een land als Frankrijk hebben gezegd dat ze graag bereid zijn. Die zijn dat commitment ook aangegaan. Ja. Uh, maar het zijn vooral andere landen uh, die daar grote problemen mee hebben. Bijvoorbeeld Rusland, toch? Ja, inderdaad. Mm, ja. Maar die maand is zo weer voorbij, hè? En wat blijft daar dan nog over van het Nederlands voorzitterschap? Um, ik denk dat een van de belangrijkste onderwerpen die komende maand speelt uh, de verbetering van vredesoperaties is. Dat doen we niet alleen. De secretaris-generaal Guterres heeft ook gezien dat er hele praktische, concrete problemen zijn in het veld. Die heeft aan minister-president Rutte, toen we in december uh, hij in Den Haag was, heeft hij gevraagd. Kun je me daarmee helpen? En uh, met name de grote vergadering uh, uh, die we op 28 maart hebben... die voorgezeten wordt door minister-president Rutte... Mm. dat wordt echt het begin van een, een langer proces om vredesoperaties te verbeteren. Ja, En, en waar denkt u, u dan concreet, concreet aan? Uh, een makkelijk voorbeeld is dat op dit moment uh, troepen uit landen uh, die heel arm zijn... Uh, slecht opgeleid en met onvoldoende beschermingsmiddelen op vredesmissies gaan. En Het komt niet altijd in de krant, maar er vallen per jaar tientallen doden uh, onder uh, soldaten van vredesmissies. Mm -hmm. uh, wat meteen ook als gevolg heeft dat hun vermogen om buiten de kazerne, buiten de compound uh, burgers te beschermen ook kleiner is. Dat moet ja. allemaal beter. En uh, waar pleit Nederland dan voor? Wat zou er moeten veranderen? Uh, betere opleiding, betere uitrusting. Eigenlijk alle praktische lessen die wij in Nederland hebben getrokken de afgelopen jaren die in de praktijk brengen. Dus opleiden aan de voorkant, beter uitrusten van troepen... zorgen dat je besluitvorming richting New York goed georganiseerd is... een sterk leiderschap ter plekke van de missie. Ja, dus dat is toch best ook wel een spannende maand voor Nederland. Hè? Wat voor maand wordt het voor u zelf? Ja, het wordt een heel bijzondere maand. Uh, ja. Ik kan hem eigenlijk de dag met u doornemen, dat zal ik niet doen. Zal ik het even over morgen hebben, de eerste dag van het voorzitter. Doet u dat maar. Ja, heel praktisch hebben we dus een, een agenda gemaakt. Dat heet een uh, program of work. Mm -hmm. En het blijkt traditie te zijn, dat weet je niet als je in de raad zit... dat dan op de eerste van de maand om negen uur alle ambassadeurs bij elkaar komen... om de, uh, die agenda helemaal goed te keuren. Laat we zeggen, de laatste plooi eruit te strijken. En dat gebeurt bij, uh, bij ons thuis in dit geval, morgenochtend. Bij, bij u dan gewoon? Dan ook, dat is voor mij met thuis. En ik ah, heb ja. daar, iedereen zet daar zijn eigen accent bij. En in mijn geval hebben mijn vrouw en ik dit weekend... Hollandse kaas, chocoladehagel, gestampte muisjes... Echt waar? Oliebollen? Uh, en ontbijtkoek. Nee, ontbijtkoek gekocht. Oh ja. Dus we gaan morgen de collega's op een uh, echt Hollands ontbijt tracteren. We hebben een formele vergadering om half twaalf... waarin die formeel wordt goedgekeurd. Daarna ga ik een half uur daarna uh, naar uh, 132 landen van de CN toe... om hun uit te leggen wat uh, de komende maand op de agenda staat... Twee later heb ik een lange persconferentie. En dan daarna brief ik ook nog zeg maar, het maatschappelijk middenveld. En dat is eigenlijk hoe de voorzitter inmiddels, weten we nu, uh, elke eerste van de maand doorkomt. En daarna begint de hele reeks van vergaderingen die wij voorzitten. Dus u gaat eigenlijk gewoon drie maanden in één maand doen? <tie> ik heb het idee dit jaar dat mijn hele leven in één jaar wordt gecomprimeerd. Oh ja. Nou ja, ik wens u daar heel veel sterkte en wijsheid bij. Ik sprak met Karel van Oosterom, ambassadeur bij de VN namens Nederland. Dank u wel.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 This Jayhawks, save it for a rainy day. President Ghani van Afghanistan wil de Taliban erkennen... als wettige politieke groepering en laten meedoen binnen de rechtsstaat. Hij hoopt zo een einde te kunnen maken aan de oorlog in het land. De Taliban heeft delen van Afghanistan en Pakistan in handen... en gebruikt terreur om die gebieden te behouden. Ik ga praten over hoe gewelddadige groepen betrokken kunnen worden... bij een vredesproces. Simone Filippini is directeur van het Nederlands Instituut... voor Meerpartijen Democratie, het NIMD. Een organisatie die betrokken is bij vredesbesprekingen... in tientallen conflictgebieden. Dag, mevrouw Filippini. Ja, goeie avond. Vindt u het eigenlijk een goed idee om een gewelddadige groep te betrekken... bij gesprekken over vrede? Ja, in, in principe wel. Laat, laat ik zo zeggen, je kunt geen vrede bouwen... als je niet de partijen die bij het conflict betrokken zijn... daarbij betrekt, bij vredesbesprekingen. Want dan laat je natuurlijk een, hele een heel belangrijk onderdeel... van de samenleving weg. Want vrede sluit je met, de... je met je vijand, zomaar zeggen. Vrede sluit je met je vijand. En dat is niet altijd gemakkelijk, dat zal niemand zeggen. Maar ik vind het wel een moedig gebaar en ook heel interessant... En ik zou zeggen altijd in ieder geval de mogelijkheden onderzoeken. Maar je moet dan wel een enorme mentale hoorde nemen... want je grootste vijand moet je erkennen als gesprekspartner. Dat klopt. Dat klopt. En dat zie je eigenlijk na ieder conflict. We hebben het zelf als Nederland natuurlijk meegemaakt na de Tweede Wereldoorlog. Je ziet overal dat na conflicten mensen over ongelooflijke hobbels heen moeten. Zuid-Afrika is toen een ontzettend groot verzoeningsproces opgezet. Maar ja, kijk, na de Tweede Wereldoorlog ja. was het zo dat de Duitsers niet veel praatjes meer hadden op dat moment. Hè? Nee, maar, kijk, maar de mensen moesten wel kan denken: wij willen winnen. Hoe dan ook? Nou, als de Taliban in gesprek wil, zou het wel eens zo kunnen zijn dat ze denken dat ze het niet kunnen winnen. He, dat weet ik niet ik weet, ik weet niet de reden waarom dat ze nu in gesprek willen, maar misschien is het conflict, kijk er, er is altijd een, een soort einde aan een conflict waarin iedereen doodmoe gevochten is en er ook geen steun meer bij de bevolking is mm -hmm. om dat conflict te laten doorgaan want conflicten kunnen over het algemeen niet doorgaan als er echt nul steun meer bij bevolkingen is He, dus um, ik, ik, ik denk niet dat het heel gemakkelijk gaat worden maar het is natuurlijk wel uh, uh, heel bijzonder dat dit nu op tafel ligt. En het zou wel heel bijzonder zijn uh, als dat gaat lukken. En in ieder geval moeten alle kansen worden aangegrepen... om te kijken of er zo'n vredesproces mogelijk is. En je moet allebei over je eigen trots heen stappen. Daar komt het op neer. Ja, trots. En natuurlijk ook is er ontzettend veel leed berokkend onder de bevolking. En ik hoorde net al de heer Van Oosterom... waarmee je een gesprek had... praten over einde aan straffeloosheid. Kijk, straffeloosheid is natuurlijk daarbij een heel erg... Iets, hè. Mensen, dan moet uiteindelijk iets van een verzoeningsproces zijn... waar ja. mensen het gevoel krijgen, hey, ze komen er niet zomaar mee weg. Of dat er erkenning is voor die, van die ellende die uh, geleden is. Maar je gaat natuurlijk pas praten als je denkt dat je niet meer kan winnen. Ja, of als de prijs van de oorlog uh, te groot wordt hè, voor alle betrokkenen. Ook voor degenen die aan het vechten zijn. Dus dan is pragmatisme belangrijker dan ethiek, zullen we maar zeggen. Op, in, op zeker moment moet je ontzettend pragmatisch durven te zijn, hoe moeilijk dat ook is. He, want uh, wat u net al zelf zegt, mensen moet over een trots heen, maar ook over heel veel. Veel mensen hebben vaak mensen verloren die ze kennen. Um, dus dat gaat over hele diepe gevoelens van vaak afkeer ook voor de, ge, de ideeën van ja, de andere partij. Dan moet je in de, gesprek gaan met de moordenaars van jouw familie bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, ja. ja. En ik vind het heel bijzonder. Uh, om te zien dat, uh, dat in heel veel samenlevingen... mensen daar wel toe in staat zijn ja. om wat, daar overheen te stappen. Wat voor rol speelt u, uw organisatie daarbij? Nou, Onze organisatie is eigenlijk een hele bijzondere organisatie. Tuurlijk. Uh, nee, maar die is echt, ja. echt uniek in de wereld. Ah, ja. dat, dat, uh, dat, uh, <coughs> dat kan ik best wel zeggen. Er is één andere organisatie, dat is een Finse... Ja. die op ons lijkt en die is geboren ja. naar ons voorbeeld. Maar wat doet u dan? Maar Wat wij doen is... Uh, op verzoek eigenlijk altijd van, of via een ambassade... of vanuit partijen in landen, wordt, wordt ons gevraagd... zouden jullie eens kunnen kijken of jullie ons kunnen helpen... bij het professionaliseren van onze partij... Het beter met elkaar in gesprek komen. Kunt u een voorbeeld geven? Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld Colombia. Dat kent iedereen ook. Dat is natuurlijk een tientallen jaren lang is daar een verschrikkelijk conflict geweest. Met de Vark. Vark is een van ja. de grootste partijen in dat conflict. Nou, dat leek bijna onoplosbaar. Er is een lang vredesproces op gang gekomen. Wij zijn daar een aantal jaar geleden bij betrokken geraakt... om met de partijen te praten. En inmiddels uh, uh, heeft, nee, heeft het NIMD, waar ik dan de directeur van ben... een formele rol gekregen als enige Nederlandse organisatie... in dat vredesproces. Wat ja. wij gaan proberen, is VARC te helpen... om van een gewelddadige beweging... om te turnen naar een politieke... Uh, mainstream partij, zeg maar, zodat ze mee kunnen gaan doen... Ja. in het gewone politieke proces. Wat mij lastig lijkt, u wordt natuurlijk doorgaans benaderd... door een regering, denk ik. Hè? Maar hoe benader je vervolgens die mensen die bloed aan hun handen hebben? Nou, De regering heeft dat misschien ook wel, maar, ja. maar die organisatie... waar tegen gevochten wordt... Nou, we worden niet altijd betrokken door regeringen, maar ook door partijen. Of via ambassade bijvoorbeeld, die zegt: Nou, die partijen hebben echt steun nodig. Die hebben ons benaderd of wij kunnen helpen. En zij komen dan via de ambassade komen ze bij ons terecht. Um, maar in, in, in, bijvoorbeeld in zo'n geval als, als wat we net, waar we het over hadden, Afghanistan, maar ook in Colombia, moet een regering daarvan weten. He, uh, verrassingen zijn altijd heel onaangenaam in dat soort omstandigheden. Omdat het heel gevoelig werk is achter de schermen... Eh, mo moet je ervoor zorgen dat je ja. nooit ergens problemen veroorzaakt. En bent u dan een soort oliemannetje? Ja, wij zijn uh, kennisbrengers. Ja. Wij zijn oliemannetjes. Wij, uh, uh, wij proberen mensen aan elkaar te... wij zijn degene die probeert de dialoog te, te, te helpen tot stand te komen. He, eigenlijk democratie en, en, en oplossingen... Starten eigenlijk altijd met gesprek, met dialoog. Mm -hmm. uh, dus wij, wij zitten daartussenin. Wij proberen de partijen bij elkaar te brengen. We brengen kennis in, we brengen ook eventueel andere ervaringen in, andere partijen. He, bijvoorbeeld als je het hebt over zo'n vark uh, omvormen naar een, een politieke partij. Er zijn andere voorbeelden in de wereld waar dat mm -hmm. gelukt is, of gedeeltelijk gelukt. Die, die voorbeelden brengen we binnen. Nou, Sri Lanka bijvoorbeeld uh, is een van de partijen die je dan kunt uh, bij, meebrengen. Maar ook bijvoorbeeld een. Uh, He, zo heb je een aantal andere voorbeelden waarvan geleerd kan worden. En dat proberen ja. wij dan in te brengen. Is iedere groep in principe geschikt om mee te praten... ondanks een gewelddadige uh, staat van dienst? Nou, ik, ik Bijvoorbeeld zeg altijd... IS, kun je daarmee praten? Nou, er zijn misschien groepen waar je echt niet mee kunt praten... omdat ze zo gewelddadig zijn. Maar in beginsel vind ik dat je met iedere groep moet kunnen praten. En je kunt ook niet zeggen uh, à la carte. He. Ik doe het met die wel en die niet. Ja. Het is een principe. Als je echt vrede wilt bouwen... Mm -hmm. Dan moet je met partijen willen praten, anders gaat het er niet politieke. Maar dan moet je worden. ook met zo'n groep afspreken: oké, okay, uh, er, komt, er komt een tribunaal en jullie zullen misschien, uh, of jullie zullen terecht moeten gaan staan. Hoe staan ze daar dan voor open? Nou, daar begin je natuurlijk niet mee. Hè? Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar zo'n zo vark weer, dan begin je eerst met een gesprek zonder dat daar allerlei hele moeilijke voorwaarden aan verbonden worden. Uiteindelijk is vark bereid geweest om te ontwapenen. Ze zijn nu ontwapend, ze worden nu beschermd door het regeringsleger, omdat ze. Uh, kwetsbaar zijn voor uh, wraakacties uh, van de bevolking. Dus maar het kan ze... wel degelijk tot iets leiden. Het kan absoluut tot iets leiden. En het is ook heel belangrijk, en er wordt veel te weinig in dit soort uh, processen geïnvesteerd. Iedereen wil wel graag technisch uh, investeren, scholenbouw bouwen enzovoort. Ja. Maar als je niks doet aan de stabilisatie van politieke processen, en die verbetert, dan komt er uiteindelijk geen duurzame vrede en veiligheid. Dus dat biedt ook hoop voor Afghanistan. Ja, dat zal zeker een heel lang proces zijn. Want je moet durven, lange termijn durven te investeren... om dat vertrouwen te bouwen en die processen te ondersteunen. Anders, ja. anders dan gaat het niet lukken. Ik sprak met Simone Filippini. Dank u wel voor uw uitleg. Graag gedaan. met Calm Down. Twee weken na de schietpartij in Florida... is de school waar het drama plaatsvond weer open. Intussen is de discussie over de Amerikaanse wapenwetgeving opgeleid. Met name een jonge, volhardende tegenbeweging is daarbij actief. De woede richt zich op wapenbelangengroep NRA... maar ook op bedrijven die banden hebben met de NRA. En het protest heeft succes. Luchtvaartmaatschappijen Delta en United Airlines en verzekeringsmaatschappij Madlife hebben zich gedistanceerd van de NRA. Is er werkelijk iets aan het verschuiven of is de NRA toch een te machtige belangenclub? Daarover ga ik praten met correspondent Arjen van der Horst. Goedenavond, Arjen. Goedenavond. Verzekeraars, sites, pakketbezorgers. al dat soort bedrijven blijken dus verbonden te zijn met die NRA. En waarom, waarom is dat eigenlijk? Nou, dat zie je bij uh, andere bedrijven en organisaties ook. Die sluiten dan deals met bijvoorbeeld United Airlines of Delta Airways. En als je als lid van de organisatie. Als lid van zo'n organisatie krijg je dan bijvoorbeeld uh, kortingen of extra air miles. Uh, daarin verschilt de NRA dus niet zoveel van uh, veel andere bedrijven. Wij als NRS-medewerker krijgen bijvoorbeeld ook kortingen bij autoverhuurbedrijven en dat soort zaken. Wat nu wel anders is, en dat hebben we niet eerder gezien, dat, uh, dat scholierenprotest... Uh, ja, iets heeft veroorzaakt. En dat scholieren die bedrijven daaraan hinderen... jullie geven kortingen aan deze leden. Dat is een slechte zaak. En dat protest lijkt dus nu zijn vruchten af te werpen... en dat deze bedrijven dus nu de banden lijken door te snijden met de NRA. Ja, en heeft, heeft dat ook enig effect op die NRA? Nou, ik denk dat het veel te vroeg is om uh, nu al het einde van de NRA aan te kondigen. Uh, het zal wel enig effect hebben. Het is, uh, zoals gezegd, voor het eerst eigenlijk dat zoiets gebeurt met de NRA... Maar de NRA blijft een machtige organisatie met miljoenen leden, met ook heel veel geld. Dus ik denk dat deze actie eh, niet zo snel zeg maar, de slagkracht van de eh, ja, NRA zal beperken. Ja, van oorsprong is die NRA natuurlijk gewoon een soort... Eh, ja, gewone hobbyistenclub, hè? zoals je ook clubs van vissers hebt of van schakers. Maar in 20, 30 jaar tijd is dat helemaal veranderd. <kijkt> Hoe is dat zo'n machtige lobbyclub geworden? Ja, het was eerst echt een vereniging van... Ja, een belangenvereniging van wapenbezitters. Uh, ook niet echt politiek. In de zin dat ze zich niet... Uh, identificeerden met één politieke partij... republikein of Democraten. Je zag van beide partijen... dat ze daar veel leden bij zaten. Dat is inmiddels wel veranderd. In de cultuuroorlogen van Amerika... is wapenbezit... één van de meest gevoelige... en veelbesproken onderwerpen geworden. Waarmee je als Amerikaanse kiezer... Uh, identificeert. En het is daarmee echt... een een strijdmiddel in die cultuuroorlog geworden. En daarmee is de NRA ook langzaam verwoorden... tot zo'n cultuurorganisatie. Als je bijvoorbeeld de, de leider van de NRA... Uh, die hield vorige week een toespraak, als je naar hem luisterde... die zeggen, wij moeten ons bewapenen... tegen European-style socialism. Die <laughs> maakt er meteen ook een politiek verhaal van. Die zet zich af tegen de media-elite, tegen links-Amerika... en kruipt daardoor ook steeds dichterbij... vooral de rechtervreugel van de Republikeinse Partij. En daarmee is echt een politieke organisatie... Geworden. ja En Arjan, waarop berust dat succes van die club nou, denk je? Er bestaan heel veel misconcepties over de NRA. Bijvoorbeeld dat ze heel veel leden hebben. Nou, er zijn een tal van andere organisaties in Amerika die veel meer leden hebben. Andere misconceptie is dat ze met hun donaties de politiek in hun zak ja. hebben. Het klopt dat de NRA inderdaad veel geld geeft aan Amerikaanse politici... maar zijn in ja, de lobbywereld van Amerika... de miljarden die daarin omgaan, geen extreme uitzondering. Je hebt hier ook een organisatie die heet de NAR... dat is de Nederland-Amerikaanse Verbond van Makelaars. Er zijn jaren dat die organisatie veel meer geld uitgeeft... aan politici dan de NRA. Waar zit het dan wel in? Dat heeft toch vooral te maken met... één, de hele simpele missie van de NRA. Zeg nee tegen elke uh, wijziging van de wapenwetten. En twee, <kijkt> ze hebben een hele fanatieke aanhang. Dus als je bijvoorbeeld naar de website van de NRA gaat... dan zie je een hoofdstukje op die dag, uh, in, in, in die zaal, spreekt die commissie van het congres op dat tijdstip over uh, vuurwapenwetten. Ga daarbij aanwezig zijn. En dat doen ze niet alleen op congresniveau, maar ook bijvoorbeeld op heel klein niveau, bij gemeenteraden. En dan zie je dat die NRA-leden ook daadwerkelijk komen opdagen. Wat je heel vaak ziet naar een schietpartij, is dat mensen boos worden en dat ze dan heel boos met hun congresleden gaan bellen en dat ze eisen, nu moeten we de wapenwetten aanscherpen. Maar die NRA-leden, die die belden al twee weken voor de schieppartij met hun congresleden... en die zullen ook twee weken na de schieppartij met hun congresleden blijven bellen. Dus dat is een niet aflatende campagne... waar je dus bij de tegenpartij vaak ziet wegzakken zo'n campagne... Mm -hmm. in de weken na zo'n schieppartij... Doet de NRA dat niet? En de leden zijn heel fanatiek en heel actief. Ja, een belangrijke Amerikaanse winkel in sportartikelen... maakt het vandaag bekend dat ze stoppen met de verkoop van het wapen... dat in Florida is gebruikt. Het lijkt wel op dat deze schietpartij echt iets teweeg heeft gebracht. Heb jij ook het idee dat er echt iets gaat veranderen naar Florida? De nasleep van de schietpartij in Florida is toch wel anders... dan we bijvoorbeeld zagen eh, enkele maanden geleden nog eh, in Texas of Las Vegas. Las Vegas ging te boek als eh, de grootste bloedigste schietpartij uit de recente Amerikaanse geschiedenis. Na een paar dagen was dat eigenlijk al uit het nieuws. Nu zie je toch wel iets anders gebeuren. Mede gedreven door dat scholierenprotest... blijft het hoog eh, in de aandacht staan van, mm -hmm. de, van de media... Je ziet dus ook echt uh, veranderingen. Zo'n bedrijf zoals Dick Sporting Goods, die inderdaad uh, dit soort wapens uit de schappen halen. Uh, ook op uh, overheidsniveau. Hè. De staat Florida, de gouverneur van Florida... een republikein die een enorme voorstander is van wapenbezit... die nu ineens een heel pakket van maatregelen aankondigt. Bijvoorbeeld de, de minimumleeftijd verhogen voor de aanschaf van wapens. Strenger antecedentenonderzoek, et cetera. Allemaal voorstellen die we tot voor kort nog niet uh, zo snel zouden horen... uit de mond van deze gouverneur. Nee, maar... Dus er verandert wel degelijk wat. Ja. En hoe staat Trump nu in ja. deze discussie? Trump waait echt met uh, alle kanten mee, zo lijkt het wel. Dat is echt een stuiterbal die alle kanten uit opgaat. Uh, een Enkele uren geleden had hij een uh, bijeenkomst in het Witte Huis... met congresleden. Ja, dan lijkt hij mee te gaan met elk voorstel dat uh, hem wordt voorgehouden. Dus hij is dus ook voor een, voor, voor een verhoging van die minimumleeftijd... voor de aanschaf van alle vuurwapens, van 18 naar 21. Hij wil dat er strenger antecedentenonderzoek komt. Hij wil dat het veel moeilijker wordt voor mensen met een psychische stoornis... Om wapens aan te schaffen. Nou, dat zijn allemaal ideeën die je hoort in het kamp van de voorstanders van strengere wapenwetgeving. Maar dan hoor je ook weer typische voorstellen die je zou koppelen aan de NRA. Hè? Dus ga je leraren bijvoorbeeld bewapenen. Uh -huh. Als hij over scholen praat, dan heeft hij het over gun-free zones. Hè? Dat zijn wapenvrije gebieden. Nou, dat veroorzaakt alleen maar ellende. Dus we moeten ervoor zorgen dat er wapens komen in die zone... zodat we ons kunnen beschermen tegen ja. schutters zoals we voor een paar weken geleden zagen. En hij lost het met zijn blote handen op, hè, ook? Ja, hij zei zelfs dat hij bereid was ja. uh, als hij de kans had... om zonder wapen de school binnen te rennen om de schutter tegen te houden. Dat was een reactie, een kritiek ja. op de politie. Een agent die dat juist niet had gedaan terwijl de schietpartij gaande was. Ja. Ja. Arjan van der Horst, dank je wel voor je uitleg. Nu het deze dagen zo koud is, hebben runderen paarden en herten in het wild, het moeilijker om voedsel te vinden. Sommige mensen zijn van mening dat de nood zo hoog is... dat de dieren moeten worden bijgevoerd. Voor dit weekend is zelfs een demonstratie aangekondigd... in de Oostvaardersplassen. Mensen willen daar wilde dieren gaan bijvoederen... ondanks een verbod door de provincie. En ze riskeren een boete. Dit speelt ook in andere natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld in de Amerongse bovenpolder. Hugo Spitsen is daar boswachter. Hij is van de Stichting Utrechts Landschap. Dag meneer Spitsen, goedenavond. Goedenavond. Hoe moeilijk hebben de dieren het eigenlijk in deze kou? Uh, nou, ze hebben het wel moeder, maar, uh, moeder, uh, moeilijk, maar het heeft niet alles te maken met de kou. Maar vooral met een lange winter, uh, waarbij het voedsel gewoon opraakt. Dus ze zijn behoorlijk irriteerd op hun vetreserves die deze zomer hebben opgebouwd. Dat, waar, waar ziet u dat aan? Nou, in de conditie van de dieren die uh, behoorlijk terugloopt. En je ziet nu ook dat ze zich heel rustig gaan gedragen... en een andere uh, voedsel uh, gaan opnemen. Dus ze zijn een boom aan het schillen om daar nog voedingsstoffen uit te halen. En uh, ja, dan worden ze heel rustig, dus ze uh, verlagen de hartslag... en ze gaan veel in de beschutting staan om uh, energie te sparen. En uh, ja, dat is hun manier om de winter door te komen. Je ja, ziet u ook dieren die echt aan het verhongeren zijn? Uh, nee, we zien nu nog geen dieren die echt aan het hongeren zijn... Uh, in de Amroost uh, We houden het wel goed in de gaten. We gaan uh, nou, drie, vier keer in de week uh, het terrein in om uh, een um, polshoogte te nemen. Er zijn een paar dieren die extra aandacht aan vragen. Wat Welk kalver? Nou, we hebben twee kalveren die deze zomer geboren zijn... en die moeders die waren niet helemaal lekker fit. Mm -hmm. En dan krijgen ze gewoon te weinig melk... en dan uh, zijn ze eigenlijk met een wat slechte conditie uh, gaan ze de winter in... Ja, en dan zo tegen het eind van de winter waar we nu zitten. wat echt de moeilijkste periode is. dan zie je die dieren dat eerste tekenen. En ja, die houden we goed in de gaten. En we zorgen dat ze niet uh, ondraaglijk gaan lijden. U zei. Ik, ik, ik zie die dieren nog niet echt verhongeren. Maar als dat nou wel gebeurt, is dat dan zielig? Of is dat nou eenmaal gewoon de natuur? Um... Ja, daar kan je verschillend over denken. Bij het Utrechtse landschap hebben we niet zulke hele grote natuurterreinen... waar die grazers lopen. Dus er staat een hek om en daar beheren we best intensief. Wat wij doen is dat we elk uh, voorjaar, vroeg in het voorjaar... een conditiescore opnemen van alle dieren. En als die gemiddelde score van de hele kudde onder een bepaald niveau komt... dan zeggen we, dit is... Blijkbaar de maximale draagkracht van het terrein. Meer voedsel is er na het eind van de winter niet. En dan gaan we een soort natuurlijke sterfte. die er echt in echte natuurlijke situatie zou zijn. gaan we nabootsen. Dan halen we in één keer de 30, 40 procent van de, van de kudde we weg. Die brengen we naar de slagen toe. En daarmee uh, proberen we altijd voor massale sterfte. en echte lijden, zeg maar, uh, te blijven. Ja. Maar een natuurlijke sterfte nabootsen, dat is dat u erop schiet? Um, ja, we brengen ze naar de slagen. Dus als dat nou ja. levend kan, dan doen we dat, doen we dat levend. En, oh ja. en onze volk heeft het wel om ze te doden in het veld... en dan heel snel naar de slagen te brengen. Maar dat is uh, nog ingewikkeld qua wetgeving en zo. Ja. Wat vindt u er eigenlijk van dat mensen op eigen houtje gaan bijvoeren? Ik, ik begrijp de emotie, maar het is heel erg vervelend... en het is vooral dierenbeulen. En dat probeer ik ze ook elke keer uit te leggen. Van, het doe is het dierenbeulen? Ja. Um, in Amerong is dat ook aan de hand. Het is al eerder gebeurd dat uh, uh, ja, de buren dat initiatief nemen. Wat er gebeurt is dat uh, in de aanbrongen heb je de specifieke situatie... dat er een groot deel moras is en daar is nog best veel te eten. Dat is ook, uh, we hebben hoogwater gehad in de rivieren, het is uh -huh. een uitwaardgebied. En het water is gezakt en onder, uh, wat er dan van boven komt... Uh, zijn allemaal groene knoppen waar best veel zetmeel en zo in zit al. Uh -huh. En eigenlijk moeten dieren daar naartoe. Um, maar als je gaat voeren, en dat doen ze op een hele andere plek... dan hou je de dieren daar uh, uit dat moeras weg. Want die gaan dan staan wachten op van... ja, misschien komt er nog een lekker hapje. Ja. En, daarna, en daarnaast moet dat dier zich helemaal uh, weer instellen op dat goede hooi wat ze nu krijgen. Want ze krijgen ja. echt uh, hooi wat ze, waar ze eigenlijk niet zoveel mee kunnen ja. uh, qua eiwit samenstelling. Dat is een beetje een technisch verhaal, maar ja. daar kunnen ze niet, dat kunnen ze niet maar, direct uh, nuttig aanwenden. Maar in Utrecht hebben mensen het bijvoorbeeld uh, over dat ze s'nachts hardverschurend gekerm horen. He, kermen die dieren echt van de honger? Uh, nee. Nee? Nee, ja, dat is een interpretatie die iemand, eraan, die iemand eraan kan geven. Maar ik woon er ook tegenaan en ik hoor dat uh, s'avonds ook. En uh, ja, wat je nu vooral hoort is uh, het soort territoriumgebeul van de stieren. Dus die zijn uh, vooral met het voorjaar bezig. En daar hebben ze dus ook blijkbaar energie voor om uh, ja, hun territoria te verdedigen. Uh, om zo in het voorjaar, als het uh, weer gedekt wordt, een zeg maar, uh, goede plek uh, te bemachtigen. Dus u denkt is... als u dat s'nachts hoort van, ha, de natuur doet zijn werk... Ja, ik uh, word er inderdaad niet ongerust van. Ik interpreteer die geluid heel anders dan de, uh, ja. dan de andere buren. Is ja. het ook schadelijk voor die dieren als ze worden bijgevoerd... Uh, ja, dat kan. Wat ik net probeerde uit te leggen... Hè, dat, dat echt die hele spijsvertering zich dan eventjes gaat instellen op dat hooi. En dat is er dan maar heel eventjes en in een hele kleine hoeveelheid. Hè, want het is lang niet genoeg uh, voor alle dieren. En de echte zwakke dieren bereik je ook niet. Want alleen de sterke dieren die komen bij dat hooi en die jagen die zwakken toch weg. Maar die moeten zeggen, die schakelen dan weer over op dat goede hooi. En daarna zouden ze als ze weer stoppen of als het hooi weer op is... moeten ze weer terug naar die boombast bijvoorbeeld. Nou, dat, die omschakeling kunnen ze helemaal niet maken. Dus daar hebben we eigenlijk extra te leiden van dit bijvoeren. Ja. Dus ja, het is aan alle kanten onwenselijk. En het is ook, ja, wij, hebben, wij zouden zo graag willen... dat ze het vertrouwen in ons hebben van... wij laten echt onze dieren niet creperen. We hebben ook mm -hmm. andere terreinen. De Blauwe Kamer, het ligt niet zoveel vandaan. We hebben een groot hoogwatergat. Het was heel lang, stond het terrein onder water. Mm -hmm. Ja, daar voeren we al anderhalve maand bij. Als het nodig is, doen we dat gewoon. Hè. Dus wij kijken echt heel ja. goed van... wanneer is het nuttig en nodig om te doen. En dan ja. doen we dat. En wat ja. vindt u van het protest zondag? Nou, De protestzondag is in Oostvadersplassen, dus niet bij het Utrechtse landschap. Ja, ja, daar... Maar goed, u hebt er wel een mening over, denk ik. Um, ja, Ik heb wel een mening over wat er in de Oostvaardersplassen gebeurt. Maar dat is echt niet te vergelijken met wat het Utrechtse landschap doet. Nee? Um, nee. W want? Wat is het verschil? Um, in de Oostvaardersplassen zijn de dieren uh, wilde dieren en uh, die hebben ook een andere status, en ja. uh, niet gehouden dieren. En onze dieren zijn gehouden dieren. Het zijn niet helemaal landbouwdieren. We zitten in een soort tussencategorie met onze dieren. En uh, ja, met, bij onze dieren heb je dus meer een zorgplicht ook voor de dieren. Dus ja. wij, bij ons is veel meer het argument... wat voor de Oostvatersplas wel door de demonstranten ja. gebruikt wordt... dat je ervoor moet zorgen omdat je ze achter een hek zet. Dat doen wij inderdaad ja. ook. Ik kan me ook wel voorstellen dat u, dat u blij bent als de winter voorbij is. Dat, dat daarmee dat geëmmer over dat bijvoeren ook achter de rug is. Ja, dat klopt. Ja, zo simpel is het. Nou ja, kijk, ja, um, het, het kost ja, tijd. Om, uh, ik heb willen best heel graag ons uh, beleid uitleggen. Want we staan we achter. En we vinden ook het, dat mensen daar recht op hebben om te weten wat er bij een achtertuin gebeurt. Dus dat, uh, daar stoppen we zeker energie in. Maar voor de zoveel te keer aan dezelfde mensen uitleggen hoe het dan precies werkt en wat we doen. Ja, daar word ik eerlijk gezegd ook wel eens een beetje moe van. Ja. En uh, dan ga ik liever met andere dingen bezig. En ze richten mijn energie op andere dingen. En ja. gaat u dan in discussie met die mensen ook? Ja hoor, ja, ja zeker. Ook deze mensen die in Elst uh, een, een protest hadden gedaan... dus nu zijn begonnen met voeren en daar de pers ook bij hebben uitgenodigd. Die heb ik voordat ze die actie uh, uh, gingen doen... nog een keer uitgelegd per mail van... Uh, nou, uh, dit is ons beleid, doen We doen sowieso. Uh, nou ja, dus dat weten ze. Dat heb ik vorig jaar gedaan. Dat heb ik uh, vier jaar geleden gedaan. Dus uh, ik ben al lang uh, met deze mensen in contact... Maar nog niet met het gewenste nee. effect. Nou, meneer Spitsen, ik wacht met u op het voorjaar. Dank u wel. Graag gedaan. En dan is het aan het eind van deze uitzending nieuws uit Televisieland. Umberto Tan stopt bij RTL Late Night. Dat maakte de presentator zojuist in zijn eigen praatprogramma bekend. Uh.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 Ik ben trots op wat we hebben laten zien. Ik ben trots op het feit dat we het programma hebben neergezet... dat er nog niet was. En dat er na vijf jaar en op 23 maart duizend uitzendingen er nog steeds is. Um, als we uiteindelijk stoppen op 1 juli, want ik ga wel door tot 1 juli... dan hebben we er ongeveer 1080 gemaakt. Tot morgen. Ja, dat is vast uh, iets waar we het de komende weken nog wel over zullen hebben. U hoort het, Umberto Tan uh, vertrekt, vertrekt op 1 juli... en zijn opvolger is Twan Huis, die nu nog presentator is bij Nieuwsuur. Nou, toch nog even aan het einde van deze koude avond. Uh, iets waar u misschien een beetje warm van wordt. En uh, ja, waar zou het eigenlijk ook nog over schaatsen hebben gehad vanavond? Op de, op, op, op, op een, want er was een marathon, zoals u weet. Maar het is er allemaal niet van gekomen. Dus ik moet nu ook een beetje... Uh, deze minuut gaan volpraten, want zo werkt het nou eenmaal. Ik kan u wel vast vertellen dat dit het einde is van deze uitzending. Na twaalf uur kunt u luisteren naar Nooit meer slapen. En dan praat Elvie Tromp met natuurfilmmaker Mark Verkerk. En morgen is er natuurlijk weer een oog. Dan zit hier Chris Keijne. Ik wens u een mooie en rustige nacht.